En we gaan zo meteen collecteren. Dat doen we net als in december, doen we dat de hele maand januari voor Stichting Home. En nou, daar is het een en ander op het scherm over te lezen. Misschien heeft u dat eerder al een keer gelezen, maar ik wil eigenlijk Bea Schouten vragen om heel even naar voren te komen. En, uh, want Bea kan uh, wat meer vertellen over uh, Stichting Home en uh, waarom het ook nodig is om daarvoor te collecteren. Maar misschien eerst maar eens vertellen, ja, wat heeft u met Stichting Home? Uh, mag ik beginnen met te zeggen dat ik enorm geraakt ben door de woorden van Martin? Want uh, het lef en het geraakt worden, dat zijn de woorden van, uh, die heel erg uh, bij Halm passen. Uh, wij zijn in de jaren negentig voor het eerst een transport geweest naar Oekraïne. Een heel klein stukje Oekraïne grenzend aan de Hongarije. Het, heet, uh, het gebied heet de Subcarpaten, het zit onder de bergen. En uh, in de jaren negentig is de Berlijnse muur gevallen. Ceausescu is afgezet, uiteindelijk vermoord... Uh, er is heel veel gebeurd, einde van het communisme. De grenzen gingen open en we hebben daar uh, mensen leren kennen, mede-christenen, die zoveel lef hadden, die uh, na zoveel jaren communisme, dat christen zijn ook daadwerkelijk wilden tonen. Uh, eind jaren 91 ben ik er voor het eerst geweest en uh, zo onder de indruk geraakt dat we met elkaar Stichting Halm hebben opgericht om daar uh, hulp te gaan verlenen. In die zin dat we de kerken daar geholpen hebben om hun diaconale werk te kunnen doen. Dus wij hebben eigenlijk alleen maar gezorgd voor middelen... zodat zij het konden doen. Zij hadden zoveel lef en zoveel inzet... dat we eigenlijk helemaal verbaasd waren. We hebben daar broeders en zusters leren kennen. zijn vrienden van ons geworden. We hebben geholpen met transporten tot een jaar of, ja, ik denk dat we 10, 12 jaar gedaan hebben. Daarna gingen we eigenlijk alleen maar op bezoek... Uh, we namen wel steeds geld mee voor een diakonale keuken, die ze met name in de wintertijd uh, runde. En nu, mag ik gewoon doorgaan? Oké. Okay. Uh, nu in augustus uh, brak eigenlijk de paniek uit, want uh, het land was echt in opbouw, uh, waar we veel bewondering ook voor hadden. Maar toen kwam de oorlog met Rusland en eigenlijk zagen we het gewoon helemaal terugvallen. Uh, banen raakten uh, raakte de mensen kwijt, de conservefabriek uh, ging dicht, ze konden hun spullen niet kwijt. Uh, heel veel mensen deden nu, doen nu een beroep op de Diakonale Keuken. Inmiddels hebben ze ongeveer 2000 euro per maand nodig om het te kunnen runnen. Maar ze doen het op een ja, geweldige manier. In augustus... Was het paniek? We dachten: van jongens, dit gaat echt niet goed, want uh, er werd alleen maar negatief gesproken. Nu zijn vrienden van onze pas geweest en die zeiden: van ja, ze zijn gewoon weer positief. Ze pakken het weer op, uh, ze kopen dingen groot in. Uh, plaatselijke supermarkten willen helpen, met name het bedrijf Tesco uh, wil uh, helpen. En uh, zo proberen ze gewoon de mensen die het nodig hebben: dat zijn er volgens mij inmiddels iets van 200 adressen. Uh, daar wordt hulp geboden. Drie keer in de week krijgen een uh, warme maaltijd. Die wordt rondgebracht. We verwachten dat het er meer zullen worden. Want voordat de moestuinen nou ja, weer iets op gaan leveren. Dat de mensen zelf weer iets kunnen gaan doen. Ja, dat duurt natuurlijk nog even. De echte winter moet er eigenlijk nog beginnen. En uh, in december hebben we dan gecollecteerd. We hadden 945 euro. We hebben ook... Voor 300 euro is er naar Syrië's request gegaan, dus dat was natuurlijk ook een enorme opsteker. En toen zei je, Remonde, joh, weet je, 2000 euro is toch eigenlijk een mooi bedrag een hele maand. Laten we gewoon december ook nog erbij pakken. Dus dat is het plan.